Buitenbalgemoed met het RMS Journaal. De weer in Eindhoven het meeste gegeven bij een appartementencomplex... dat vannacht door het vuur werd verwoest. Er wordt vandaag nog een begin gemaakt met de sloop van het gebouw... dat op instorten staat. Een gebied rond het complex is afgezet. De 22 bewoners van het complex zijn vannacht geëvacueerd. Polen die via een uitzendbureau in Nederland aan het werk zijn. Ook de bewoners van een aantal huizen in de buurt zijn geëvacueerd. Er is niemand gewond geraakt. Een Brit die in Sierra Leone besmet geraakte met ebola is onderweg naar Groot-Brittannië. Een vliegtuig van de Britse luchtmacht heeft hem opgehaald in de hoofdstad Freetown. De man is de eerste Brit die het dodelijke virus onder de leden heeft. Ook twee Amerikanen en een Spaanse priester waren besmet geraakt. Zij zijn allemaal in eigen land behandeld met een experimenteel medicijn. De Spanjaard bezweek alsnog aan de ziekte. De Amerikanen hebben inmiddels het ziekenhuis kunnen verlaten. Het gevaar dat de vulkaan Baudabunka op IJsland uitbarst is afgenomen. Gisteren gold nog code rood, nu oranje. Er zijn geen signalen meer dat er een uitbarsting nabij is. Ook het vliegverbod dat in het gebied van kracht was, is opgeheven. In het gebied rond de vulkaan rommelt de aarde al dagen. Vanmorgen nog waren er twee aardbevingen van 5,1 en 5,3 op de schaal van Richter. Formule 1, Daniel Ricciardo heeft de grote prijs van België gewonnen. Zijn derde overwinning van het seizoen. De Australiër van Red Bull bleef op het circuit van Spa-Francorchamps de Duitse Rosberg net voor. Rosberg blijft leider in het algemeen klassement. Ondanks een botsing met zijn Britse Mercedes-teamgenoot Hamilton. Rosberg hield daar een gebroken voorvleugel aan over. Hamilton een lekke achterband. Het weer, zonnige periode en enkele buien wisselen elkaar af vandaag. In het westen en zuidwesten blijft het zo goed als droog. Het is 17 tot 19 graden. Morgen af en toe zon en vooral in het noorden een bui. In de loop van de dag vanuit het zuidwesten motregen. Het is dan een graad of 18. Dit was het NW. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files rond Amsterdam op de H1 Amersfoort richting Amsterdam... voor een brugge 4 kilometer. De A9, Alkmaar richting Amstelveen voor Bad Oevedorp 3. Op de Ring van Amsterdam de A10 Noord richting Amersfoort. Voor Nieuwedam 3 kilometer, dat komt door werkzaamheden. De A10 Noord is bij de Zeeburger Tunnel dicht richting Amersfoort. Op de A10 Zuid richting Amersfoort staat voor Oud Zuid 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. En, en nu een uur vol zinderende zomerhit. Ja. Dit is de Zomerse 50. 4 over 4. <reden> 4 uur van de Zomerse 50. Onderweg naar de Zomerse nummer 1-hit van 2014 betekent dat nog twaalf platen te bedraaien, want eerst beginnen we met de nummer 13. De titel is We gaan naar het strand en het is Rigiera, Vamos a la Playa. Eerst kwamen nog Miranda tegen op nummer 50. en nu dus het origineel Rigiera. dus dertien dit jaar met een hit uit 83, Vamos a la Playa. De zomerse vijftij. We them Vandaag in de zomerse 50. Calma, come calma, come baby, te digo con disimulo, símbolo que tengo la camisa negra y Ayer me supo a gloria, hoy me weer pura Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras weer Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé. Y fue pura, weer tu mentira, que maldita, mala suerte la mía que aquel día tengo.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 Een overzicht. 20 tot en met 11. 20. Wham, Club Tropicana. 19. Rob de Nijs. Het werd zomer. Het is maar waar, hè? Als het maar waar is. 18. Las Ketchup, The Ketchup Song. 17. The Banger Boys, We're Going to a Beach. 16. Los Del Rio met de Macarena. 15. Lucenzo featuring Don Omar. Danza, danza Koduru. 14. Ozone Drago Stad in 13. Rigiera, Famos a la Playa. 12. Juanes, La Camisa Negra.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 Tick, <laughs> Ons uh, ah, okay, met die blaad. Dat was de nummer 9. Gustavo Lima met ballada. Liedjes in het portugees en gaat over, erover dat hij uitkijkt naar een date met een jonge dame.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 En een groep die na drie singles al evenveel uh, zangres had versleten. Sex on the Beach is een cocktail met twee delen wodka... Eén deel persex snaps, twee delen sinaasoppensap... en twee delen cranberry sap. Of het liedje ook daadwerkelijk over de cocktail gaat, is maar zeer de vraag. Het liedje werd uh, in 2000 gecoverd door Mietje Madman. Als Sex in de Bus vanwege de Real Life Soap ken je hem nog, de bus. Op acht, Tiespoen, Sex on the Beach...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 Een hit uit 1985 voor Dan Halley op nummer 6 dus met The Boys of Summer. Dit jaar op 5 Kid Rock, all summer long en daarvoor op 6 Don Halley, the boys of summer. Voor Zandvoort en de regio. Even de uitagenda hebben we nog voor je: uh, 27 augustus, dat is dus um, aankomende woensdag, erven, verschenken en de AWBZ. Dat is een workshop in de bibliotheek Zandvoort van 10 tot half 12. Uh, dan vrijdag, de, of is dat zaterdag? Nee, zaterdag is dat. Uh, zaterdag, de 30e. De Grand Prix-parade Oude Raceauto's door het Centrum van Zandvoort. Dat is uh, om half 8. En aansluitend uh, vanaf 9 uur een muziekfestival in het Centrum van Zandvoort. Dan volgende week, uh, zondag, historic Grand Prix. De raceweekend met oude racewagens. Dat zal je vast wel bij Rob uh, horen. En zal Willem van Densen weer van stal worden gehaald. Maar er is ook een jutters kofferbakmarkt in het. Gastersplein in Zandvoort. Wat we ook nog hebben is de Zwemvierdaagse. Die start volgende week maandag, niet aankomende maandag... maar de weken erop. Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 september... wordt de 17e editie van de Zwemvierdaagse georganiseerd... in het zwembad van Centerparks. Op vier van de vijf avonden kan er gezwong worden... op vooraf aangegeven afstanden. 10 of 20 banen is dat. Elke avond kan er tussen half negen en half 8 gestart worden... sorry, half 7 en half 8.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 TV te GELDERLAND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 Wat een informatie allemaal. Goed, Kaoma, Braziliaanse groep, maar abonnerend vanuit Parijs... scoorde een groot hit uit, uh, in 1989 met uh, de Lombada. En dit jaar vinden we ze op nummer 2 in de Zomerse 50. De Lombada. De Zomerse 50. Een overzicht. De tien beste zomerhits van het jaar. Op tien Calvin Harris, Summer. Negen uh, Gustavo Lima met Ballada. 8 acht spoon Sex on the Beach, Zeven Roman Thick featuring T.I. en Pharrell. En uh, Blurred Lines. Zes Don Henley, The Boys of Summer. En vijf Kid Rock, All Summer Long. Vier Avicii en L.O. Black, Wake Me Up. En op drie Pride Adam's Summer of 69. En op twee Koma met de Lombada... Wat is dan de nummer 1? Nou we gaan even luisteren naar uh, de nummer 1. You're speaking with T.S.S. Espero from the Netherlands. Oh, hi, how are you? Oh, hi, I'm fine. Hey, we're calling because you're the number one of the summer of the Somers 50. And uh, how do you feel about that? <laughs> it's, it's, uh, it's, it's insane. Yeah, it's it's why did you create salsa tequila? Uh, just for fun, actually. <laughs>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 Kira, macho, salsa Sombrero, gato, negro